Met het de regering van Syrië heeft een deal gesloten met de Koerdische milities van de SDF. Door de overeenkomst staat straks het grootste deel van Syrië onder controle van de, van de regering. Het krijgt de grensovergangen met Turkije en Irak in handen... net als vliegvelden en olievelden in het noordoosten van het land. De SDF zal langzaam opgaan in de instituties van de nieuwe Syrische regering. In ruil daarvoor mogen de Koerden voortaan hun eigen taal gebruiken... en zelf bepalen wat ze hun kinderen onderwijzen. Tijdens het regime van Assad was dat verboden. De tanker die vanochtend op de Noordzee voor de Engelse kust een aanvaring had met een vrachtschip lekt kerosine, zegt een van de eigenaren. Hoe groot de milieurisico's zijn is nog onduidelijk. Het andere schip vervoerde de zeer giftige stof natriumcyanide. Dat wordt onder meer gebruikt bij de productie van insecticide. Alle 37 opvarenden van de schepen zijn aan land gebracht. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Beide schepen vlogen na de aanvaring in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rubio zijn aangekomen in Saudi-Arabië. Morgen komen functionarissen van beide landen bijeen voor het eerste overleg sinds de ruzie in Oval office tien dagen geleden. Volgens Rubio zal de uitkomst van de top doorslaggevend zijn voor het eventueel hervatten van militaire hulp aan Oekraïne. Roxy Dekker, Frenna en Vrouwkje vallen in de prijzen bij de Edisons. Frenna won met het nummer Pretty Girls, de award voor beste liedje. Vrouwkje kreeg de Edison voor beste album, noodzakelijk verdriet. En rapper Fresco won zijn eerste Edison in de categorie hiphop... met zijn album Leren Leven. De winnaar van de Övrenprijs werd donderdag al bekendgemaakt. Die ging naar de jeugd van tegenwoordig. Het was de 65e keer dat de Edisons werden uitgereikt. Het weer, vanavond meer bewolking en in het noorden ontstaat mist. Die kan zich vannacht uitbreiden. Het koelt uiteindelijk af tot dicht bij het vriespunt. Morgen bewolkt, met kans op wat lichte regen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg...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 Leuk dat je gaat luisteren naar Gemini op Play It Loud. Marcel, thanks voor single van de maand. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Het is een keiharde track. Uh, stay tuned voor meer Deep Root dit Thanks. lekker in vanavond. Goedenavond, Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 168ste aflevering.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 persoonlijke boodschap waarmee betreffende band hiermee extra in het zonnetje wordt gezet. En elke, maandag, elke maand hoor je dus een andere band hun nieuwste single aankondigen en deze maand was de beurt aan de frontman en voormalige gast van de show Stan Govers zijn deathcore band Deep Root met hun eerste single van 2025, Gemini dat dus op 1 februari werd gedropt, inclusief bij behorende videoclip bij Slam Worldwide. In Gemini worden analoge soundscapes waar de band veel gebruik van maakt, gecombineerd met de kenmerkende breakdowns en de diepe grunts van Stan. En vooralsnog is er geen nieuws bekend van een die nieuwe EP of langspeler in navolging op de vorig jaar verschenen titelloze EP. Maar wil je de band live in actie zien aanstaande zondag 16 maart spelen ze dus op de Sunday Mosh in Café de Jack in Eindhoven. Stan, ook weer bedankt voor jouw input en heel veel succes gewenst met je band. Ik had het eerder al aangekondigd, maar over twee weken is de volgende band de gast bij Play It Loud Live. En praat ik onder andere met ze over hun komende nieuwe album Live in Memories, dat op 15 april verschijnt. Ik heb het natuurlijk over de uit Hoofddorp komende energieke, melodische metalcore band Reaching As We Fall. Die bekend staat om hun emotioneel geladen teksten, de krachtige vocalen van frontman Yannick Walters en de meeslepende gitaarlijnen. Met een unieke mix van melodie en intensiteit. Tijd creëren een muziek die zowel kwetsbaar als onverzettelijk aanvoelt. Hun nummers kennen thema's als innerlijke strijd, groei en hoop... en spreken een breed publiek aan. In de vorige uitzendingen draaide ik al de voorgaande singles... Love is Not Enough, Good Riddance en Daybreak. Maar de band bracht 3 februari hun nieuwste single Vagabond uit... met Rosa van Curse Lifter. En al deze nummers hoor je de 24 e weer voorbij komen... maar Vagabond hoor je nu vanavond bij Dutch Fury. Anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Hi, wij zijn Inner Cabala, Een post-metal band uit het noorden van het land. Komende zaterdag spelen wij in de semifinale van de Metal Battle. Alvast een voorproefje? Dit is onze nieuwe single, The Remnant. ...reaching as we fall's last single Vagabond... ...from at Groninkse in haar Kabbalah voorbij met hun op 28, 28 februari, sorry, verschenen tweede voorproefje The Remnant van het komende volledige debuutalbum inclusief hun eigen persoonlijke aankondiging. The Remnant neemt je mee op een zoektocht naar een doel in een wereld die wordt overschaduwd door dood en ellende. De post-metal band bestaat uit een groep internationale muzikanten die elkaar vonden in het hart van de stad en besloten om samen eigen muziek te schrijven. In de mengt post-metal met progmetal metal en ballads tot een donker en hypnotiserend geel en zijn geïnspireerd door bands als Mogwai Leprus en Brutus. In de Cabala was ook de eerste band die een voorronde voor de Wacken Metal Battle Nederland won op 10 januari namens Groningen. Zij namen het op tegen Ed Moran Droovig en Breakpoint 9. De band keerde dus afgelopen zaterdag 8 maart terug, dus niet komende zaterdag, dat is uh, oud nieuws, terug in de veldslag Noord dat wederom plaatsvond in de Simplon. Maar het was Defend to Death dat de eerste finalist is geworden. De uit NSGD komende christelijke metalcore band Alive Aligned is de belichaming van ambivalentie. Hart als de hel met een hart voor de heer. De band is geformeerd in 2021 met het idee om harde muziek te maken... met een boodschap vanuit de Bijbel onderbouwd. In april 2023 bracht de band hun vier tellend debuut-EP The Phil uit... dat dankzij Lennart Brugman is geproduceerd en gemixt... en vormgegeven door Ivan Panfarov Die ook heeft samengewerkt met metalband Slaughter Superville. Sindsdien hebben ze een aantal Shows en festivals gespeeld met als hoogtepunt het Loud and Proud Festival in Duitsland. Op 27 februari heeft de band met Blame Missionists, de tweede single van hun aankomende album, The Light That Fails the Seas, uitgebracht, wiens release gepland staat voor halverwege dit jaar. De band zegt het volgende over de track: Blame Missionists is een apologetische benadering op de menselijke neiging om God verantwoordelijk te stellen... of onterecht te beschuldigen. Het onderzoekt de mogelijkheid van een goede God, ondanks het bestaan van kwaad en de verantwoordelijkheid die wij als vrije wezens daarin dragen. Het is slechts één van de thema's op het nieuwe album waarop Alive Aligned niet schroomt om kritisch te durven kijken naar het geloof dat hen drijft. De eerste single THHS The Holy Huddle Syndrome werd vorige maand uitgebracht en nu horen jullie Blame dus bij Dutch View. Anger manage machine is terug in een nieuwe verbeterde vorm met een nieuwe trash metal album Human Error dat op 5 juli zal worden uitgebracht en gevierd met een release party in het Haarlemse patronaat waar het gehele album van begin tot eind gespeeld zal worden aangevuld met wat oudere tracks Alle nummers op het album Human Error gaan over menselijk gedrag. De titeltrack van het album gaat over het idee dat we als mensen op een bepaalde manier zijn geprogrammeerd waardoor we niet kunnen ontsnappen aan bepaald gedrag door onhandige fouten in het systeem. Wanneer de single Parasite gaat over mensen die je leegzuigen en hun nieuwste single Deadline Flatline die je dus net hoorde gaat over stress. De band begon ooit als een vijfkoppige formatie, maar heeft inmiddels zijn ultieme sound gevonden onder leiding van frontman en gitarist Timon den Hartig. En de volgende band is ook geen onbekende meer, vooral niet in de pro en bestaan alweer bijna een kwart eeuw. Het Katwijkse The Aurora Project begon in 1998 door samen te jammen na het spelen van het beroemde kaartspel Magic the Gathering en hun Wederzijdse liefde voor progressieve rock en metal. Geïnspireerd door bands als Rush, Pink Floyd en The Gathering creëren ze ingewikkelde conceptalbums door middel van uitgebreide jam-sessies. Ruim negen jaar na hun vorige video-studioalbum World of Grey keerde de progressieve rockband terug met een gloednieuw studioalbum getiteld Ivas 12. Dat verscheen op 21 februari en het eerste deel is van twee conceptalbums. Het verhaal op dit album gaat over mensen in de grote steden die na drone-oorlogen hun gevoel voor doelgerichtheid waren verloren. De leiders van de nieuwe wereld profiteerden hiervan... waardoor de kloof tussen hen en het volk groter werd. In een stad die ooit vrijheid en gelijkheid waardeerde... worstelt de hoofdpersoon in dit verhaal Nigel Light... om te overleven in de ruïnes. Ver weg op de maan Welda deed een jong genie een ontdekking... die zijn wereld zou kunnen redden. De band deelde in aanloop naar het album de twee singles... Slave City in december en The Traveler op de dag van de albumrelease. En deze hoor je nu. Zet het um, stand voort. Vorig jaar verraste de uit komen komende Trash Metal Formatie Deadly Alliance rond met een nieuwe EP na jaren van afwezigheid door problemen met verschillende bezettingswisselingen. Maar nu lijkt de band een constante line up te hebben... en klaar te zijn voor een nieuwe fase... met de komst van een nieuwe EP, Mindweaver, op 11 april. Hiervan releasen de Trashers de eerste teaser... in de vorm van een single, die wand die ik aansluitend op de Aurora Project draaide. Het in 2013 door de gebroeder Snyder opgerichte Deadly Alliance... zal deze release spectaculair gaan vieren... in de metropool in thuisstad Enschede, op 11 april dus. Samen met het aanvoersvoortse Shoot the Messiah als support. En door naar onze hoofdstad, waar de internationale progressieve metalband Big Moth actief is... en ons meeneemt op een reis van complexe progressieve metal tot rauwe en vernietigende energie. De Diverse culturele achtergronden, muzikale invloeden en immense passie voor heavy muziek van de band... komen samen in een krachtige performance. Vooral dit kunnen je bands als Meshuggah, Opeth, Periphery, Tesseract en anderen de schuld geven. Hun op 7 februari verschenen nieuwste single Teardown These Walls... was het eerste nummer dat ze als band schreven in 2020. 2021. En sindsdien hebben ze veel meer muziek geschreven en werken ze momenteel aan de afronding van hun debuutalbum. Ik vroeg de band zichzelf even voor te stellen en dat deden ze in het Engels, aangezien Nederlands niet hun moedertaal is en zij onze taal momenteel nog aan het leren zijn. Dank jullie wel voor deze inzending en geniet van Tear Down these Walls. Hi, Zemma from Big Moth here. We are an upcoming band that was formed and is based in Amsterdam. We're very excited to share latest single with you. It's called tear down these walls, and it's actually the very first song we wrote as Big Mouth back in 2021. A lot more music has been written since, some of it heavier, some more chaotic. So far we kind of revolve around progressive metal and djent, but we don't really care about putting ourselves in the box, we just love all kinds of heavy and who knows what we'll be in the mood for after our debut album. And yeah, we're about to wrap up our first album, which is super exciting. And can I just say, Dutch scene is filled with so many awesome bands and we're so excited to be part of it. Thank you for having us on Play It Loud tonight. We hope you enjoy our song. Much love. Doei, doei. question. naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandforum. Voor de tweede band in het blokje reisden we af naar Sertogenbosch... waar de melodieuze death metal band Neffelin vandaan komt. Jullie hoorden ze net met de titeltrack van hun onlangs op 7 maart... gerelease nieuwe album Circuition. Het nummer gaat dieper in op de eindeloze, dwalende circulatie... terwijl je verdwaald bent in het leven. Wat kan gebeuren als je te maken krijgt met een groot persoonlijk verlies... zoals het verlies van een partner, een dierbaar familielid of een andere geliefde? Na verloop van tijd zullen we het daarmee gepaard... gaande verdriet en de pijn plaatsmaken voor een rusteloos streven... naar een manier om je leven weer op de oude manier te hervatten. Het terugbrengen van de beweging in je leven... En dit resulteert in het creëren van mogelijkheden om nieuwe paden te effenen. En voor we alweer toe zijn aan het laatste nummer van Eigen Bodem in de eerste uur, heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. En wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal Nieuws. Het wekelijkse nieuws voor alles wat speelt in de metalwereld. Satanized is de titel van de nieuwe single van Ghost. Dat is de eerste track die we horen van de nieuw aangekondigde zesde plaat Skeleta, die op 25 april verschijnt. En dit is het eerste album met nieuwe frontman Papa V Perpetua. De schijf werd geproduceerd door Gene Walker en gemixt door Andy Wallace en Dan Malsch. Kort voor de release van de plaat begint Ghost al aan een Europese tournee. Deze komt onder meer op 22 april naar het Sportpaleis in Antwerpen en op 8 mei naar de Amsterdamse Ziggo De organisatie van Eindhoven Metal Meeting heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Dagelijks werd er een band aan de line-up toegevoegd. En dit waren Hypocrisy, Gorgoroth, Tribulation, Batushka, En Still, Warfield, Furia, Alvader en Seeker, Eskotja, Fang, Abrupt Demise, Happy Days, Plague Preacher en Coldborn. Eerder waren Trypticon, Sinister en Oceans, Murk, Granging en Angstkrieg al bevestigd. Eindhoven Metal Meeting vindt dit jaar plaats op 12 en 13 december natuurlijk in de Eindhovense Evenaar. Kaarten kosten 140 euro. En alle informatie vind je op www.eindhovenmetalmeeting.com Een volbeat brengt op 6 juni hun negende album uit, getiteld God of Angels Trust. Samen met de albumaankondiging -album laat de Deense band ook al de single by a monster's hand horen. De Deense formatie gaat de kerstversus cd promoten met een uitgebreide wereldtournee. In Nederland kunnen we ons opmaken voor twee grote concerten op dinsdag 23 september in de Ziggo Dome Amsterdam en op woensdag 22 oktober in Ahoy Rotterdam. Support komt op de gehele Europese tournee van het Britse grunge gezelschap Bush en de Amerikaanse hardcore punkband Gel. De reguliere voorverkoop start op vrijdag 14 maart op 10 uur s ochtends. De ticketprijzen beginnen bij ruim 60 euro. De wegen van Brand Hintz en Mastodon scheiden zich. In een statement laat de band weten dat het een wederzijdse beslissing is. De band dankt hem voor zijn bijdrage en wenst hem succes en plezier met zijn andere uitdagingen. De gitarist en vocalist maakte sinds de oprichting in 2000 deel uit van de line-up. De geplande optredens gaan gewoon door. En drummer Aaron The Beast Rossi is overleden. Het slechte nieuws werd op de socials van hem wereldkundig gemaakt. Rossi drumde bij Prong van 2005 tot in 2009 en van 2018 tot in 2022. Hij drumde ook bij Ministry in de periode 2007 tot 2008, 2011 tot 2013 en 2014 tot 2016. En bij Naked Death Shelter Tapen en Keepy Riot Brigade. De Amerikaan werd in 2013 voor een Grammy genomineerd in de categorie Best Metal Performance voor zijn bijdrage in de track Senior Peligro van Ministries album Adios Puta Madres uit 2009. Rossi overleed aan een acute en ernstige hartaanval op 27 januari en is slechts 44 jaar geworden. En dat waren de metal nieuwtjes weer voor deze week. De komende week is er in verband met de bomvolle Dutch Fury Ghost Friesland Special en de Band in the View met Reaching As We Fall op 24 maart. Geen tijd voor zowel het metal nieuws als de concertagenda, maar op 31 maart uiteraard weer wel. Volg mijn Facebookpagina ...na Play It Loud, at ZFM Zandvoort... ...als je op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws. Hier zal ik zo vaak mogelijk de laatste nieuwtjes... ...in concerten met jullie gaan delen. Ga door naar de afsluitende band dit eerste uur... ...die we traditioneel erg hard heindigen... ...dankzij de uit Eindhoven komende black metal band Neroth Met hun eerste in, op 4 februari getiteld... ...To Burn van het nieuwe album Transcendence... ...dat op 21 maart uitkomt. Tot zo in de tweede uur met meer Nederlandse metal... ...uitgebracht in februari bij Play It Loud Dutch Fury. Blijf luisteren dus.